Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Ze zijn ook allemaal erg tevreden. De jongens rondom Django Reinhardt in het nummer Minerswing. Uh, Django Reinhardt is mede bekend geworden door zijn lange samenwerking met Stefan Grappelli, de Franse violist. Maar zoals, al die, uh, zoals ik al eerder zei, al die muzikanten die vinden het ook heel leuk om avonturen aan te gaan met andere grootheden. En een voorbeeld daarvan is uh, Grappelli, die nu met uh, Phil boots een grote saxofonist... en Louis Belson... Een, uh, een hele bekende slagwerker. Met z'n drie hebben ze het opgenomen. En dat kun je nu horen in... You Took Advantage of Me... ...van Grappelli met Phil Woods en Louis Belsen live. Het aardige van die live-opnames is toch... Blijf, ...is en blijft dat uh, muzikanten toch op een andere manier spelen... ...dan wanneer ze het in de studio opnemen en steeds maar overdoen. Iemand die uh, uh, heel goed om is gegaan met het live-optreden... ...en de sfeer daarvan is Ramsey Lewis... ...die eigenlijk uh, uh, voor een uh, publiek in de jaren zestig... De jazz dichterbij heeft gebracht door met name uh, stukken te nemen, populaire stukken. En ze allemaal live uh, in te spelen. Live te spelen uh, waarbij hij vooral het publiek ook uitnodigt om mee te doen. Um, ik laat nu eens horen van een live optreden door Ramsey Lewis. Trio met hem op de piano. LD Young op de bas, Red Holt op de drums. In het nummer Setten Doll. Ze kunnen er eigenlijk geen genoeg van krijgen... de mensen van het ramsey Lewis trio uh, Allemaal kreunen, steunen en meenuriën... om het allemaal zo echt mogelijk te maken. En ze hebben er ook zichtbaar plezier in. Carol, uh, Carol Emerald of Carolien van der Leeuw... Uh, die evenaart deze week thriller in de uh, albumhitlijsten... Uh, met haar album Deleted Scenes from a Cutting Room Floor... Um, ja, dat is natuurlijk een hele prestatie en dat is, uh, het thriller staat er natuurlijk ook alweer een tijdje in, dus dat heeft al een hele tijd op gestaan en nu uh, evenaart ze dat uh, record. Laten we gaan luisteren naar Caro uh, Kar Emerald. the time. I've been watching you since the moment you arrived. A white suit from London and shoes from Paris. Don't you want to spend about an hour with me? The scent and the aroma refuses to forever but i got that too Girl of My Dreams, Dizzy Gillespie. Wat ik al eerder zei is dat uh, het mooie van jazzmuzikanten is dat ze uh, niet elkaar naar het leven staan, maar elkaar juist opzoeken uh, vanuit de gedachte dat het een uh, samenspelen een veel grotere waarde kan hebben. Dit is een mooi voorbeeld van uh, een groep die uh, rondom Dizzy Gillespie, Stan Getz zat erbij, Hank Mobley, Wade Legg. Uh, Oscar Petersen, Herb Ellis, Lou Hackie, Ray Brown, Charlie Persip en Max Roach. Allemaal jongens die uh, samen ook heel prachtig muziek willen en kunnen maken. Uh, Dizzy Gillespie, is, zijn handelsmerk was het, uh, uh, zijn trompet die in een hoek van 45 graden omhoog wees. Niemand anders heeft ooit zo'n uh, trompet bespeeld. En uh, hij had van die enorme kikkere wangen als hij aan het spelen was. Hij is 1993 overleden en werd toen aangeduid als de leidinggevende theoreticus achter de bebopmuziek, trompetvirtuoos, leraar en visionair jazzmuzikant. ZFM ZFM uh, Zandvoort uh, is vanmiddag aanwezig op het uh, op het kerk op het in de muziektent tijdens de ZFM. Zandvoort Zomertour... Marco Jünger... Angela, zangeres Naomi... Popstar Henry... Robin Huber en Two Force... zijn allemaal te horen. Er is vandaag nog meer te doen. Er is uh, vanmiddag Kunstmarkt... Place du Tetre in de Poststraat. En er loopt... Uh, als promotie rond... vanaf 4 uur... de Original Evergreen Jazz Band... voor de mensen die van uh, Dixland Muziek houden... Is dat een uh, leuke aangelegenheid om vanmiddag eens het dorp in te gaan. De Original Evergreen Jazz is nu te horen in het nummer South. MUZIEK Smith met Cecil Payne op de bariton sax, Jimmy uh, Kenny Burrell op de gitaar, Art Blakey, Mr. Art Blakey op de drums en Jimmy Smith's orgel. Dit is, uh, uh, het bijzondere daarvan is natuurlijk dat dit een basloos kwartet is omdat de heer Jimmy Smith de bassen zelf met zijn voeten doet. Uh, in tegenstelling tot het volgende trio van Thelonious Monk, daar is de bas nadrukkelijk aanwezig. Uh, Thelonisch Monk speelt piano, Kenny Clark drums en Oscar Pettiford die uh, heeft een mooie bassolo in het nummer Caravan. Dexter Gordon met Cute. Um, dit is een beetje het einde van uh, ons jazzprogramma uh, Jazz ZFM. We hebben het met plezier gedaan, David Habig en ondergetekende Peter Den Boer. We gaan uh, het laatste nummer draaien, maar niet nadat ik u uitnodig nogmaals vanmiddag in de muziektent te komen luisteren naar ZFM Zandvoort Zomertour en in het dorp te luisteren naar de tonen van de Original Evergreen Jazz Band vanaf 4 uur. En mogelijk uh, pikt u dan ook nog de, met veel genoegen, de uh, Place du Tètre, de kunstenaarsmarkt mee in de Poststraat. Wij zien u graag een andere keer terug. En we eindigen met Diana Reeves' Lullaby of Birdland. Always hear when you sigh. Never in a wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo-Hoo? When they love, that's the kind of magic music we make with our lips. When we kiss, Kiss me sweet and we'll go Flying high in bird land high in the sky up above Do do be let it better, little little better better better. who be do do do do do do do do do do do do do do do do do do Boe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 In België brengt preformateur Rupo morgenmiddag verslag uit aan koning Albert. Hij zou maandag de koning al informeren over zijn pogingen om tot een nieuw kabinet te komen. Maar toen was er nog geen overeenstemming tussen de zeven partijen waarmee Rupo onderhandelt. Of die overeenstemming er nu wel is, is niet duidelijk. De VRT zegt dat de preformateur meer tijd wil. Ook zeggen Belgische media dat de partijen het in grote lijnen wel eens zijn over staatshervormingen. Vlaanderen wil meer autonomie, maar de Walen zijn bang dat hun regio. Daardoor zal verarmen. Verder is de kwestie rond de kiesdistricten bij de hoofdstad Brussel een heet hangijzer. In de Turkse ambassade in Tel Aviv in Israël is een Palestijnse indringer overmeesterd. De man probeerde mensen te gijzelen en werd uiteindelijk overmeesterd door Turkse beveiligers. Dat meldt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. De hele avond kwamen er tegenstrijdige berichten over de gebeurtenissen bij de Turkse ambassade in Tel Aviv. Zo was het lange tijd onduidelijk of er nou wel of niet een gijzeling aan de gang was. De man was jarenlang een informant van Israël en wilde nu asiel in Turkije. Hij was nog maar een paar weken uit de gevangenis. Daar zat hij in straf uit voor een inval in de Britse ambassade in Tel Aviv, vier jaar geleden. Ook daar wilde hij asiel. De agenten die vorig jaar betrokken waren bij de dodelijke schietpartij... tijdens het strandfeest in Hoek van Holland, moeten worden vervolgd. Dat vinden de ouders van de jongen die toen werd doodgeschoten. Hun advocaat zegt vanavond in Nova dat de situatie toen helemaal niet zo bedreigend was... dat de agenten wel moesten schieten. Het OM vindt dat de agenten niets te verwijten valt. Tot slot het weer. Vannacht en morgenochtend ook nog regen. Vanaf morgenmiddag op veel plaatsen zon en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.